Ga zitten, want ik wil eens dus met je praten. Ik ben al lang niet meer zo bij ons toe. Nee, ah. dus schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. klein. Nee.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 Wow. We zijn nu net een stukje Uh, en ik constateer tot mijn grote schaamte dat wij door alle drukte hier in de studio het hele nieuws uh, voorbij hebben laten gaan. Dus uh, we gaan zo uh, door met de uitzending, luisteraars. Uh, maar 12 uur komt er weer nieuws. Er komt elk uur weer nieuws. Dus wat dat betreft, uh, u komt niks te Is dit alles? Nee, dit is helemaal niet alles. Want hier hebben we nog veel meer. Hè? Ja, en uh, met Jos heb ik even wat korte berichten. Uh, wellicht gaat er een wereldrecord naar Daphne Schippers. En uh, jij hebt, Jos, ook nog iets te vertellen over Daphne Schippers. Want die moet vanavond uh, hard gaan lopen. Hè? Ja, ik heb uh, Daphne Schippers en Helene Thompson die vormen vanavond. Uh... Het topaffiche bij de Diamond League Cycles. En dat wordt natuurlijk heel erg spannend. Twee toppers die, uh, die wereld, uh, wereldberoemd zijn. En daar kan wel het een en ander van worden verwacht. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het optreden van de Ajaxie Bertrand Traoré tegen Olympique Lyon... heeft hem een compositie opgeleverd in de zogeheten performance zone van de UEFA. Hierin houdt de Europese Voetbalbond aan de hand van de statistieken... de vorm van alle spelers in de Europa League bij... Nou, dat is natuurlijk mooi hè, dat hij trouwe reet daar zo goed in doet. Ja, ik heb het, uh, het Nederlandse uh, elftal onder uh, 17 begint, een, uh, begint de EK met een zege op uh, Oekraïne. We hebben 1-0 gewonnen. Afram El Bougatayou, sorry dat ik de naam ongetwijfeld verkeerd uitspreek... maakte het enige doelpunt... Uh, zondag speelt de ploeg tegen Noorwegen. En woensdag uh, tegen Engeland. En is de laatste opponent in de groepswedstrijd. Ja, ze hebben de pech dat uh, de licht van Ajax natuurlijk uh, niet mee is. Maar die heeft wel in de kranten gezegd... van jongens, vreed ze op daar allemaal, uh, we kunnen het. Nog meer punt. nieuws. Sorry. Franse en Nederlandse media lyrisch over de gala voorstelling van Ajax. Zo schrijft l'équipe dat Lyon werd overweldigd... door de strijdlust van de tegenstander. Geen antwoord had op de Nederlandse druk... En het had uh, steeds koortsachtiger gespeeld en zijn kans gemist... zijn eerste Europese finale te halen... tenzij er een ongelofelijke comeback volgt, voegde de sportkrant daaraan toe. Frans voetbal heeft het over de grifbeker die leeg moest voor Lyon. Koortsachtig achterin, onhandig voorin... is Lyon letterlijk ten onder gegaan tegen Ajax... en de score had erger kunnen uitvallen, schrijft de voetbaltijdschrift. En Le Monde schrijft dat we, uh, wat een goede avond had moeten worden... eindigde in een nachtmerrie... Ajax was volgens de krant sneller en overtuigender in de duels. Scoren van 4-1 is uiteindelijk een klein wonder, besluit de krant. Ik heb nog een bericht over Messi... die voor vier kwalificatieduels is geschorst... voor het uitschelden van de scheidsrechter. Messi, die zich normaal gesproken altijd netjes gedraagd... was woedend op de scheidsrechter... die hem terugvlachte voor een overtreding. De scheidsrechter liet in eerste instantie gaan... maar nadat de televisiebeelden waren... Gekomen eh, kwamen erachter dat hij toch wel hele gemene scheldwoorden... richting de eh, scheidsrechten had gebruikt. En dat impliceerde die vier duels aan de kant staat. Dus hij kan niet spelen tegen Bolivia. En de, ook de volgende drie kwalificatietuels: uit tegen Uruguay... en thuis tegen Venezuela en Peru moet hij missen. Hij krijgt bovendien nog een boete van 10.000 Zwitserse frank. Ongeveer 9500 euro. Het laatste bericht gaat over de KNVB. In Zeist barstte de laatste jaren een veldslag los... Een kampenstrijd en een totale chaos. Er werd een hevig bekritiseerd rapport geschreven, vuistdik zelfs, dat winnaars van morgen heet. Vol theorieën over hoe het beter moet. Maar ze liepen woensdagavond gewoon op het veld. Die winnaars van morgen. Zeven basisspelers van 21 jaar en jonger. Of ook nog eens een keer met drie invallers dat, dat tieners waren. De internationale pers kwam superlatieve tekort om dit Ajax te beschrijven. Lyon-trainer Bruno Genesio keek na afloop verdwaasd voor zich uit. Nee, zei Ajax-trainer Peter Bos, de Nederlandse crisis is heus niet opeens voorbij. Maar ik zorg er wel van dat de mensen gingen roepen dat we naar Duitsland moesten kijken... dat we harder moesten gaan rennen, breder en sterker moesten worden, aldus Bos. Het kan nog altijd met de Hollandse waarde van vroeger, wilde de Ajax-coach maar zeggen... gestoeld op techniek en avontuur. Het bewijs daarvoor werd woensdagavond geleverd op 3 mei 2017 in de Johan Cruijff Arena. Wat uh, interessant is voor, om daaraan misschien aan toe te voegen... is dat uh, Bos niet verwacht dat hij aan het eind van het seizoen... een grote uittocht krijgt van zijn spelersgroep. Hij verwacht zeker dat 75 tot 80 procent blijft. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En ja, als dus die gasten geweldig spelen... dat ze meteen aan het einde van het seizoen internationale aanbiedingen krijgen. Maar Bos verwacht toch dat het uh, tot 75% beperkt blijft. Wat nog erg veel is. En het is nu al bekend dat hij aanstaande zondag tegen go Ad Eagles... met heel veel invallers gaat spelen. Ja. Dus ik ben benieuwd naar de gemiddelde leeftijd van het Ajax-team... dat zondag op het veld staat. Het zou me niets verbazen is het in de richting van de 18, 19 jaar. Dat zou best wel kunnen. Het zou wel leuk zijn. We zullen het afwachten. Muziek, Komt helemaal goed. En uh, ik heb er iets klaarstaan. Want, uh, het is eigenlijk een beetje een droom van me. Want als ik nou uh, die goede voetballers uh, op het veld bezig zie... dan denk ik wel eens bij mezelf... ik wou dat ik jou was. Ik ben altijd...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 te glijden, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kik. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de dinero. De ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de nono. Ik wou dat ik jou was, gewoon een.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 Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Veldhuis en Camper, keus van uh, onze gasten. En uh, luisteraars, uh, u heeft het ongetwijfeld ook wel eens dat u denkt: van ik wou maar dat ik jou was. Nou, misschien hebben die voetballers dat onderling ook wel. Dat de een voor de ander denkt: van ik wou maar dat ik jou was. Uh, wat talent en wat uh, techniek in het spel betreft. We zullen het allemaal horen van uh, de gasten hier aan tafel vanmorgen, Henny. We hebben uh, twee van die jonge honden. Uh, met de toekomst waar we het net over hadden bij Ajax. Dat hebben ze dus ook hier in, uh, in de regio Haarlem en Zandvoort. Want daar zitten Vincent Kwant en uh, Ilias Bronkhorst. En Jeroen, uh, jij kan wel even vertellen wat, het, uh, wat de specifieke dingen zijn van deze gasten. Ja, wat mooi is, is dat beide spelers, de een is aanvaller en uh, de ander is dan uh, een verdediger bij mij in het elftal. En Ilias speelt uh, vaak aan de rechterkant achterin. Uh, en vindt ze aan de linkerkant voorin of in de spits. Of aan de, uh, nou in ieder geval uh, uh, als aanvaller. En beide hebben iets avontuurlijks over zich. Dus uh, zowel Ilias die, uh, die heel goed is in de man uitschakelen. Uh, maar ook offensief uh, heel goede voorzet in zijn benen heeft. Heel verre ingooien, uh, Nog verder dan uh, Gert-Jan we zeggen als halve corner uh, in zijn arsenaal heeft. En uh, dat is toch wel lekker. En daarbij is Ilias uh, ja, zo verschrikkelijk sterk, uh, fysiek sterk... dat uh, nou, er zijn maar weinig tegenstanders uh, die, uh, die hem voorbij kunnen spelen. En als ze dat doen, dan is dat dat Ilias misschien iets te veel bezig is... met zijn tegenstander in plaats van de bal gewoon simpel af te pakken. Omdat hij zo sterk is. Dat is een minpuntje. Maar een fantastische back. En daar kan ook op meerdere posities spelen. Ja, En Vins, dat heb ik al eerder gezegd. Ook begonnen, tegen al... begonnen bij DCO overigens. Oké. Okay. Vins, ja. Oké. Okay. Ja, Vins is, dat heb ik al eerder gezegd, ook tegen anderen. Uh, hij misschien af en toe een klein beetje rendement tekort. Maar het is zo mooi om naar hem te kijken als voetballer. Er zit zo'n avontuurlijke drang in. En hij heeft, uh, hij heeft ook al heel veel goals gemaakt. En ook al heel veel goals voorbereid. Dus, uh, Hij heeft een tijdje gespeeld bij het uh, Overleden Young Boys. Ja. En uh, is toen bij HFC gevraagd. Uh, eerst bij HFC Edo. Om maar even over de HFC's te praten. En speelt nu uh, uh, bij ons. En was vorig jaar in de finale om het Nederlands kampioen. Ik was erbij, ik was erbij. Mijn hemel zeg. B ja. Drie goals. Ja. Dat is. Uh... Het was een mooie wedstrijd uh, wie, uh, waarbij je te twee tegenstanders had die heel erg aan elkaar gewaagd waren. En tot de penalty die Bram stopte, de wedstrijd uh, omdraaide. En Vins was uh, goed, maar het hele loftal was goed. Er stond echt een heel goed team. Vins, welkom. Ja, dankjewel. Of hoeveel goals sta je dit seizoen? Ik hoorde net van Thijs 24, of van uh, trainer 24, maar ik weet het zelf niet. Hou je het niet bij dan? Nee. Nou ja. In het verleden heb ik dat wel gedaan, maar uh, nee, nu niet meer. Ik heb 50 jaar gevoetbald, maar ik weet nog precies hoeveel ik er gemaakt heb, hoor. 998. In totaal? Ja, en oh, ik okay. weet nog welke ook. En de eerste was tegen Kampong. Die wonnen we met 20-1. Mijn eerste wedstrijd was ik 10. Je moest 10 jaar zijn toen. En dat was een inticketje, hoor. Dat was niks <laughs> nee, dat weet ik allemaal niet. Hoeveel goals heb jij gemaakt Idias? Uh, twee, volgens mij. Twee? Ja. Nou, dat is voor een achterspeler best veel. Nou, maar jij met je snelheid moet er toch meer in kunnen leggen? Ja, er zouden meer kunnen gescoord zijn, maar... Helaas niet. Weet je waar je me aan doet denken? Wim Suurbier vroeger, dat zegt jou natuurlijk helemaal niks. Keeper toch? Ja, daar nee. bedoel ik. Jij bent het wel, nee. hè, Vind? Nee, ik zou het ook niet weten. Nee? Als ik ja, dat is rechtsachter van Ajax in de goede nee. jaren in de meer, jongens. Fantastische voetballer, hè, Jeroen? Dat is zo. Jongens, wat is jullie doel? Wat is jouw doel, Vince? Mijn doel is om uh, basisspeler te worden in het eerste. En het liefst uh, volgend seizoen al. Maar uh, in ieder geval stap voor stap uh, steeds dichter bij de... Tot de vaste selectie van het eerste te behoren. Je hebt het dit jaar al veel gehad, toch? Ja, dit jaar tekenen. behoor ik officieel tot de uh, selectie van één. Ik heb één keer in de basis gestart tegen uh, Jong AZ. Toen werd ik in de rust gewisseld. Voor de rest ben ik volgens mij iets van vijf of zes keer ingevallen. Totaal. Ja. En nu misschien uh, dat ik deze twee wedstrijden weer in mag vallen... omdat uh, die gaan nog om de keizer's baard, ze. Noemen, ze, noemen ze dat toch? Ja, de keizer heeft een baard. Hè? Ja, daarom. Misschien dat ik dan nu nog uh, twee wedstrijdjes mag invallen. Ja. En dan uh, de na-competitie met twee weer knallen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar je hebt ook een geduchte tegenstander eigenlijk hè, voor die buitenpositie. Robin Eindhoven. Ja, jonger dan jij. Robin is uh, rechtsbuiten, het zegt Ted zelf. Ik zie hem als rechtsbuiten, ik zie jou als linksbuiten. Dus uh, ik hoop dat, het, uh, dat we samen kunnen spelen... In plaats ja, van dat, een concurrent. dat zou prachtig zijn. Als ja. Ted zegt, dan heb je het over Ted Verdonkschot. Ja. De trainer die nog een jaar bij HFC blijft. Ja, heeft. hij heeft inderdaad een jaar bijgetekend. Oké, okay. Laat ik eens even aan uh, Ilias vragen. Wat is jouw doel? Uh, mijn doel is om het eerst van HFC te halen. Maar echt mijn ultieme droom is om nog in Engeland te voetballen. Liefst een uh, championship, want het is een hele fysieke competitie. <lacht> en dat uh, daar ligt me wel. Ja, ja. Nou, ja, dat zal wel gebeuren. Ik ben daar Amai's niet verbaasd over. Je bent Zandvoort, hè? Ja, klopt. Hoe ben je bij HFC terechtgekomen? Uh, toen ik eerst juist B was, toen, uh, ging iedereen weg bij Zandvoort. Ging allemaal naar Rijnsburgse boys. Alleen uh, Roy Kastien ging ook naar HFC. En toen dacht ik van ja, het hele team het loopt leeg. Dus dan ga ik ook weg. En ik wil ook nog hoger voetballen. Ik wil je heel even de microfoon naar, naar je trainer doorschuiven? Want je noemt een naam uh, Zandvoort, Roy Kastien... Ik persoonlijk vind het de beste voetballer die bij HFC rondloopt. Maar hij staat niet in het eerste. En in het tweede werd hij gewisseld zondag. Hij speelde niet afgelopen zondag. Oh, hij heeft helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar hij was ook niet lekker, dat is waar. Nee, dat had te maken met de avond ervoor. Ja, ja dat, was, dat, dat was, was een feestje Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar, maar, eigenlijk ja, had ik hem er wel op moeten zetten. Terug naar, <laughs> ja, terug naar wat ik zei. Ik vind het de beste die bij HFC rondloopt. En je ziet hem niet in het eerste. Hoe komt het? Nou ja, weet je, dat, uh, dat is een vraag die zou je aan, aan, aan Ted moeten stellen. Dat is de trainer die, uh, die dat beslist. Ik beslis dat niet. Ik, uh, ja, weet je, ik zou daar anders mee omgegaan zijn, denk ik. Alleen ik ben de trainer daar niet van. Nee. En uh, ik ben ook heel erg gecharmeerd van Roy Castine. Want in de basis heeft hij uh, alles op die positie, uh, en hij zou uh, de kans moeten krijgen. Nou ja, ik hoorde Vince net al uh, stiekem vertellen dat hij misschien speelt uh, morgen. Nou, dan kan hij het laten zien. En zijn invalbeurt vorige wedstrijd was ook heel goed. Want hij kan uh, ja, mensen vrij voor de goal zetten. Hij heeft scorend vermogen. Hij heeft een heel goed inzicht. Uh, het is gewoon een hele goede middenvelder. Ja. Alleen, hij kan een hele goede middenvelder worden. En daar moet hij de kans voor krijgen. Ja, ik denk overigens dat volgend jaar kun je niet om de gebroeders heen. Hè? Nigel en Roy Kastien. Ja, Nigel zal nog wel een tijdje moeten revalideren Jawel. met zijn knie. Ja. Maar... Uh, ja, dat zijn twee talentvolle spelers en wat de een niet heeft, heeft de ander wel. Hoe komt het dat uh, uh, bij Ajax en bij HFC, ik vergelijk het gewoon, die jonge spelers uitblinken? Nou ja, dat is omdat de jonge spelers de kans krijgen. Maar is, uh, het, is het omdat HFC een regionale opleidingsclub is, is of, of is het gewoon omdat er gewoon goed speel rondloopt? Beide. beide, beide. En, en de, de, de, de, de cultuur binnen de vereniging is goed. Er gebeuren geen gekke dingen. Uh, als er gekke dingen gebeuren met uh, welke speler dan ook, dan uh, is het exit. Uh, de mensen eromheen, uh, de, ja, er valt altijd wel wat te zeggen over de mensen eromheen, maar dat is ook uh, prima culturele achtergrond, denk ik. Winnersmentaliteit. Deze week is het een bijzondere week, geloof ik, voor de autistische kinderen. Iedere week is wel een andere naam natuurlijk. Ik zag vanmorgen op Facebook een filmpje van een jongen bij HFC. En ik raad iedereen dat aan om dat te bekijken. De jongen is een, een autist, een autistische jongen. En het filmpje is zo fantastisch prachtig. Dat jongens gaan naar Facebook en zoek het op. Zoek het op op de HFC-site of zoek het op uh, bij. Uh, Autisme week, weet ik veel. Ik weet niet precies waar het onder staat. Nee. Maar ik kreeg de tranen van in mijn ogen en koude rillingen over mijn rug. Een jongetje dat bij HFC speelt en, en, Mooi. en, en autistisch... maar die zijn geluk laat spreken over dat voetbal. Dat is iets moois. Het Mo allermooiste wat er is, ja, hè? dat is echt het allermooiste. Ja. Ja. Vind ik ook. Oké, okay. Vincent, uh, je hebt Vind, een aantal clubs je vroeg, gehad. Ja. Je bent nu bij, bij uh, HFC. Ja. Wat is het bijzondere aan HFC voor jou? Uh, ik denk dat het vooral een hele warme club is. Ik werd daar toen ik uh, daar vier jaar geleden aankwam heel warm ontvangen. En uh, ja, het scheelt natuurlijk ook dat mijn vriendin het uh, elftal speelde in de a toen. Maar sowieso de organisatie, uh, zeg maar alles buiten het voetbal om is goed geregeld. Het voelt heel warm aan allemaal. Iedereen is elkaars vriend eigenlijk. Ja, dat vind ik heel prettig. Het is een warm bad hè? Ja. ja. ja. Voel jij dat ook zo, Elias? Uh, jazeker. Uh, toen ik bij HFC kwam, ik kende eigenlijk geen enkel jongen uit het team. Maar ik werd eigenlijk gelijk de eerste training door iedereen goed opgevangen. En ja, het was echt, echt een hecht team in de been. Dus. Wat is jouw doel? Mijn doel? Ja, buiten dus dat naar Engeland gaan. Dat zal vast wel gebeuren. Maar wil je daarna nog iets met voetbal gaan doen? Uh, dat weet ik nog niet eigenlijk. Nee. Geen gevoel van ik moet ook trainer worden. Hij zit nee. naast je. En dat is wel een voorbeeld natuurlijk hè. Ja, niet per se. Ik heb op het Sios uh, gezeten in Haarlem een jaartje. Dat ja, ja. was ook echt uh, om les te geven. Maar dat was niet echt mijn ding eigenlijk. Maar wie weet later. Dus. En jij vindt Ja, ik zou op zich wel uh, trainer willen worden. Ik heb ook in het verleden drie, vier jaar geleden voetbalschool gedaan. Toen stond ik ook in eentje voor een uh, groep. Die waren dan wel uh, vijf jaar of zo. Maar toen heb ik wel al een beetje geleerd hoe het moest. En dat spreekt mij zeker, zeker aan. Ja. Ik ben vijftig jaar trainer, hè? En ik wil... Het is heel leuk, ik was veertien, toen trainde ik op Zeist bij Georg Kessler. Dat was de bondscoach toen van de KNVB. Die ken jij wel, hè, Jeroen? En weet je dat ik nu nog trainingen, trainingsonderdelen uit zijn trainingen nu voor de jeugd gebruik? Ja. Ja. Heb jij dat ook een beetje bij mensen die je gezien hebt, Jeroen? Nou, ik heb het vooral bij oud-trainers. Dus de, de, Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest bij de clubs waar ik gespeeld heb. En dat zijn er inmiddels wel een stuk of tien. Ik ben nu gestopt met voetballen. Maar uh, daar heb ik allemaal goede, in mijn optiek, goede voetbaltrainers gehad. En eentje, maar ik ga geen namen noemen, maar bij één heb ik dat niet gehad. En dan ben ik ook tijdelijk gestopt met voetbal. Nou, dat kan bijna niet. Nee. Dat je stopt met voetbal. Daar moeten wel heel veel... Zo uh, erg? Ja, maar die, die, die meneer heb ik, laat maar zeggen... twintig uh, jaar later ben ik die weer een keer tegengekomen op congres. En toen hebben we daar uh, over gesproken. En mijn visie toen van hem... Uh, die werd toen wel omgedraaid. Dan kom je toch ja. erachter uh, dat communiceren... en met iemand praten over bepaalde dingen... dat dat uh, dingen meer helder maakt. Ja. En dat vergeten we vaak in het voetbal. Eén van jouw de, een van jouw belangrijkste dingen, hè? Het... het... Maar ja, ja, weet je, ik vind uh, het contact met spelers... en de spelers die moeten het uiteindelijk doen... dat vind ik uh, het allerbelangrijkste wat er is. En dat, dat, dat gaat niet alleen maar om uh, um, op het veld. Het gaat ook buiten het veld om. Want spelers, dat zijn jonge spelers... die maken ook heel veel dingen mee. Net als dat trainers heel veel dingen mee hebben gemaakt. Want ik loop inmiddels ook 25 jaar mee in het trainingsvak. Uh, hebben jonge spelers dat ook. En ik vind dat, dat het allerbelangrijkste is... Uh, gewoon de mens achter de speler. Dat is eigenlijk één... Uh, om achter te komen. En over iemand waar ik trots op ben... Uh, dat ik als docent heb gehad, dat is Jo Brand. Ja, wie niet? Die is mijn uh, mentor geweest. Ja. En ook uh, ja, daar heb ik trainercoach 1 bij gedaan. En dat was in 1997. 96, 97. En die kom ik af en toe nog tegen. Die komt af en toe kijken bij HFC. Ja, klopt. Ja. En die noemt mij nog altijd een wijdbroek. Omdat <laughs> ik toen stage liep bij Wim Kwakman. Wim Wallo. En de Volondammer zijn wijdbroeken. Dat is ja. toch mooi? Ja, ja, dat, dat, is, het... dat, is, dat zit bij mij zo grift in mijn hart. Dat, uh, nou ja, wat jij misschien met Henk Keesler uh, hebt. Nee, niet Georg. Uh, sorry, niet ja. Henk, want Henk is de ja. KNVB man. Georg. Is... Er zitten twee talenten naast jou, jeugdige talenten. <coughs> uh, je bent nu kampioen geworden met de tweede. Je moet nog die, die na-competitie in voor het Nederlands kampioenschap. En volgend jaar ga je naar zaterdag 1. Waarom die overstap? Uh, de overstap is dat de vereniging uh, Koninklijke HFC graag uh, de zaterdag 1 wil, wilde op gaan pakken. Uh, nou, in eerste instantie heb ik eigenlijk aangegeven... ik wil eigenlijk beide. Ik wil de zondag 2. Dus de beloftes en de zaterdag 1. Uh, maar ja, dat is misschien even te veel hooi op uh, mijn vork. Maar het had wel gekund. Maar uh, uiteindelijk zijn we gekomen tot dat ik de zaterdag 1 uh, ga opstarten. En dat is een project. Dus dat is niet... Uh, uh, je wordt hoofdtrainer van de zaterdag heen. En, nee, uh, ik word verantwoordelijk voor uh, het hele gebeuren... samen met uh, de mensen binnen HFC. En uh, daar gaan we gewoon een aantal jaren over doen. Ja, vierde klasse, derde klasse, tweede nou. klasse... en dan dus vier jaar. <laughs> dat zou heel mooi zijn. Maar dat gaat ook verder dan dat. Weet je, dat is ook niet alleen maar weer de spelersgroep waar je mee begint... maar alle mensen eromheen. Alle mensen die daar een heel warm uh, gevoel bij krijgen... Dat we dat op gaan starten en ik denk dat dat iets unieks gaat worden. Daarom heb ik het gedaan. Het uiteindelijke doel, want dat zit erachter, is. Oh, het uiteindelijke doel is dat de. Die, die, die, ja, ik weet waar je op doelt, ja. maar is dat, uh, dat ook jongens die misschien weer een stukje uh, anders voetballen dan om in uh, wat, wat gevraagd wordt in de beloftes in, op zondag. Uh, dat in een eerste elftal gaat spelen samen met wat oudere spelers. Uh, daar willen een ultiem mooi team van te maken met de begeleiding eromheen. Jo mensen eromheen te creëren en uiteindelijk uh, hoofdklasse te voetballen. Over mensen eromheen creëren. Uh, je hebt nu Matthijs Bulman. die is al jaren succesvol als begeleider. Wat, uh, wat doe je daarmee? Nou, weet je, uh, daar gaan we binnenkort mee praten. Ik ga binnenkort uh, uh, praten met een aantal mensen wat begeleidingsteam gaat worden. Uh -huh. en, uh, maar ze willen Matthijs ook graag bij tweede houden. Dus hoe moet dat nou? Weet je, dat zou je Matthijs zelf moeten vragen. Nou, hij zit naar nice. huis. Je geeft de microfoon maar even. Dan gaat hij. <laughs> Matthijs, wat doe je het liefste? Dag Henny, Dag jongen. Ik zal hem even heel neutraal houden. Want uh, officieel was het natuurlijk gestopt bij 1 april. Ja, wat je want moet... Want Paul, Paul Huizenberg... Uh, die zat natuurlijk ook op het baantje van Bas een beetje te spinzen. Hè? Iedereen wil natuurlijk teammanager van één worden. Omdat ze zo hoog spelen. En dat was ik natuurlijk ook toen Pieter begon... Uh, of Pieter uh, trainer was vorig jaar natuurlijk. <kijf> maar in twee begonnen met Tristan... Dit jaar een geweldig seizoen gehad met Jeroen, ook in de tweede. Uh, officieel zou ik stoppen, want vanaf uh, januari had ik een, een baan. Maar door samenloop van omstandigheden ben ik weer dus uh, beschikbaar op de arbeidsmarkt. Ja, nou, in april is sowieso een mop, toch? Dat precies. precies. <laughs> ja. Dus het, het was geen mop, ook. Maar uh, officieel uh, uh, ben uh, ik gestopt. Uh, dus Paul uh, Heijzenberg, uh. ja, die neemt gewoon uh, Jong HFC over. Verwacht ik, komend seizoen. Ja. En uh, ge ja, geen idee wat ik ga doen, uh, Henny. Maar uh, ja, we zien het wel. Ja, het is toch wel spannend. Naast jou zit een van de talentjes van HFC, de toekomst. Ja. Hoe heet jij? Bart. Bart. En in welk team speel jij? Onder 11-8. En je bent hier omdat je vakantie hebt, hè? Ja. Onder 11-8, dat is de toekomst, hè? Ja. Hoeveel doelpunten heb je al gemaakt? Uh, vijf. Nou, dat moeten er vijftig worden, hè? het jaar meer, hè? Denk erom. Ja. Want kijk maar naar deze jongens die weten hoe het moet. Vraag maar aan Vincent hoe het moet. ja. Oké, okay, succes jongen. Ja. Fins, als je dat nou hoort babbelen... Dan moet, ja. je, dan moet je daar toch voor gaan staan, joh. Je moet gaan trainen, man. Ik ook. zou hem wel even uh, training willen geven, ja. ja. Die er inderdaad 50 per seizoen maakt. Ja, dat moet kunnen, hè. Maar ja, sta je voorin of sta je achterin, Bart? Oh, nou, dan is vijf wel een beetje karig vind je zelf niet? <laughs> ja, we spelen niet zoveel wedstrijden als jij, hè? Nee, nee is, dat is wel. Dan, dan is de verkeerde vraag. Hoeveel heb je ervoor gegeven? Ja, waar hoeveel een heb een Juist. 22. Dat bedoel ik. Ja, ja. En als je dan 22 volgeeft en 5 maakt, ben je gewoon een toppa. Ja, exact. En over voorgeven, dat weet jij hoe dat moet, hè, Julius? Dat klopt. Met beide benen. Dus, uh... Wat was dat mooi in die kampioenswedstrijd, jongen? Ja, dat was een mooie rust van mij. Ja. Toen gaf ik hem voor, werd hij uh, tegen de keeper geschoten. Maar toen werd hij nog in de rebound gemaakt door. Uh... Uh, um, hoe heet hij ook alweer? Uh, hoe heet hij nou? Hij zit naast je. Mag ik <laughs> Nee, ik kan me dat niet eens meer herinneren. Nou, ik wel was dat ook. na de rust van Ilias? Ja. Nou, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat Dani hem nog uh, dat hij goed het overzicht had gehouden. Want hij kon zelf ook schieten. Maar ik stond er nog iets beter voor. Ja. Dus toen tikte hij hem nog zeg maar, terug. Dan kon ik hem zo erin schieten. Ja, ja. Dat vond ik ook goed van Dani. Ja, jullie aanvoerder die had ook een uh, mooie kans. Hè? Ja. Dat eh, <laughs> <laughs> was wel mooi. Want ik maakte hem actie uh, op links buiten. En ik zag een paar mensen voorlopen. Maar Koen stond er... Nou ja, bij lange na het beste voor. Dus ik gaf hem om de keeper heen. En dus hij stond nog niet eens op vijf meter van het goal. Twee meter. En het hele goal was leeg. Eén meter. Eén meter. En ik dacht <laughs> nog, het is Koen. Het zou nog wel eens fout kunnen gaan. Maar <laughs> het kon bijna niet. En het ging fout. Ja, het zou al aan het veld liggen. Ja, het lag echt aan het veld. hoor. Het zat een pol onder. Ja. Echt, ik heb het gezien. Ja. Maar Koen is natuurlijk een fantastische armvoerder. Ja, een, We een hebben het over fantastische verdediger. Het Duitshoff. door muur heen. En naast hem staat Joeri Duisterhof. En ja. ik wil graag even dat jij de microfoon aan, uh, aan je trainer geeft, Ilias. Uh, Want opmerkelijk is: het centrale duo van het huidige jong Ajax, of jong HFC, gaat weg. Hoe komt dat nou? Uh, ja, weet je, de, de, wij het over hebben, die hebben ook al een aantal jaren in de tweede gespeeld. Uh, dus dan. dan... Dan is het het meest verstandig om in de eerste elftal je kansen gaan grijpen op uh, eerste klas, hoofdklasse of misschien. Nou, dat is eigenlijk wel het niveau eerste klas en hoofdklasse niveau. Dus ik geef ze daarin uh, op dit moment gelijk. Ja. Dat is aardig dat je dat zegt. Maar als ik nou een Jordi Duisterhof even uh, bij de kop neem. We hebben net even over, over uh, Koen Duitshof gesproken. Maar zo'n Duisterhof is een ongelooflijk talent. Het is toch vreselijk jammer dat een club zo'n jongen laat gaan. Nou weet je, later gaan wil niet zeggen dat hij daarna niet terug kan komen. Als je kijkt naar de spelers die voor hem op zijn positie staan, dat zijn knoeperts. En uh, ik denk dat hij er drie of vier voor zich heeft, die op dit moment uh, speelminuten maken of zo niet vaste basisspelers zijn op tweede divisieniveau. Ja, dat is niet niks. Maar Carlos gaat weg, dus die plek komt vrij. Ja, en daar kiest dan de club een ander voor. Dus uh, ja, dat is aan de club, dat is aan de trainer, dat is uh, ja. Ja. niet aan mij om daarover... Uh... Maar het lijkt ja. mij voor, voor jullie, ik, dit, dit jaar ook voor jou natuurlijk, een van de moeilijkste dingen als je selecties hebt van 48 spelers voor twee teams, ja. dat je toch altijd ontevreden jongens hebt. Ja, nou ja, moeilijk, weet je. Dat is de situatie. Dat weten de jongens ook, uh, uh, omdat ze bij een club spelen als HFC... wat het hoogst haalbare niveau uh, na wil streven. Dus uh, ik heb daar niks van gemerkt. In de zin van, uh, ik heb daar wel uh, een aantal keer wat van gemerkt... dat ik de spelers die meetrainen met het eerste, die met mij meedoen, die ik gewisseld heb. Omdat ze niet op dat moment uh, gaven wat ze hadden moeten geven. Dat is wel moeilijk voor ze. Ja. Maar dan ben ik uh, daar... Uh, Heel rechtlijnig in door aan te geven waar het dan ligt. Ik hou daar niet mijn mond over. Nee. Ik wissel niet spelers en dan daarna geen uitleg te geven. Van, dan geef ik ook eerlijk aan. Onder andere Roy heeft dat één of twee keer meegemaakt. Ja. Dat, nou ja, hij had niet alleen zijn schoenen verkeerd, om, maar hij deed er ook niks aan. Ja. En dan moet je ingrijpen. Nou ja, vind ik wel. En dat heb ik een keer met Robin gehad, en dat heb ik een keer met andere spelers ja. gehad. En dat is helemaal niet erg. Ja. Ik heb ook een keer met Ilias wat meegemaakt. Dat hij uh, zeven of acht minuten geblaseerd op het veld liep. Uh, uh, maar dacht dat ik met hem een afspraak had in de wedstrijd van... Uh, uh, ik geef het zelf aan. Maar ja, ik ben degene die ervoor verantwoordelijk is. En dat is lastig voor de speler op dat moment. En dat is mijn keuze die ik dan maak. En dan kan ik dan met achteraf met hem uh, over uh, praten. Ja. Nou ga je dus uh, toch nog een aantal <tus> belangrijke wedstrijden voor je kiezen krijgen. Dat is de strijd om het Nederlands kampioenschap. Je maar bent ja, we, voor. Ja. Mag, we gaan eerst voorbij aan het feit dat we nog twee competitiewedstrijden ja. hebben. Ja. ja, nee, niet. Ah, ah. Want ik wil, ik wil die twee competitiewedstrijden ook winnen. Je wil ongeslagen. Er zijn een aantal spelers naar me toegekomen ja. die, die, uh, die aan mij gevraagd hebben... mogen we dan op een andere plek voetballen? Nou, echt niet. We spelen met het sterkst mogelijke elftal dat we tot onze beschikking hebben. We trainen vanaf, uh, wat is het nu vrijdag, gisteren gewoon twee keer in de week. Knoep, knoep het hart. Gewoon hoeveel gaan. Uh, en die twee competitiewedstrijden. Daarvan vind ik dat we aan ons stand verplicht zijn om die te winnen. Met goed aanvallend voetbal. Waarbij de vonken vanaf afvliegen. En de tegenstander geen kans geven. En dan zijn we klaar voor de wedstrijd die dan gaat komen. Maar eerst is het uh, SDO uit. Dan gaan we het straks hebben over die uh, belangrijke wedstrijd Die na de competitie ja, gaat. komen. Ja, want die zijn nog niet. Want één keer een landskampioen is niet genoeg. Hè? Straks straks. Het is fantastisch. Wat <laughs> heb je daarop? Ik heb wat moois turnarounds uh, van Cono Manja. Van jou. Het De derde bezoeknummer. En Benny Blanco uh, waren het met turnaround, keus van uh, een van onze gasten van vandaag. En we hebben behalve Henny Rukers nog een presentator, die heeft u ook al regelmatig gehoord: Jos de Jong. Jos. Ja, daar zijn we weer. Uh, een gesprek met, uh, met Brian over het Engelse voetbal. Brian, how's Live. How's England? Brian, houd je er? Good morning. You're yeah, good, good morning. morning Ian How so, are you? How's live treating you today? All right? Very good, very good. <laughs> Thank okay. you. And uh, congratulations on your Liberation Day. I hope you're all having fun over there. Oh, yeah, we're definitely going to try it. It's, uh, I don't think it's going to be a problem. Hey, Brian, uh, I got a question. In the studio, we got a guy called Elias uh, Bronkhorst. He's a very successful uh, player at HFC, uh, as you probably know. He wants to know what chances he's going to make in the Champions League. Can you um, update him? <laughs> <laughs> <laughs> I, I, I will try. Uh, and and what, what, te what team does he support? Ajax, of course. No, no, no. It's if, he's of if the Konevligov say. I would say he's start up. <laughs> it's okay. Okay. No, he just wants to know what his chances are. But it's uh, okay. We'll see how it goes. Hey, anyway, there's an exciting game going on: uh, Manchester United against Arsenal. Arsenal, as far as I know, they need to win in order to uh, to stay in the cup. Have you have you yeah. got any news about it? This this this is definitely the game of the season. Um, as you know, Manchester United had a great victory in Spain last night, so that takes the pressure off them as regards to getting the fourth position in the league for uh, the European Championship uh, positions next season. Okay, Arsenal has to win. Yeah, They have, um, I think they have 60 points, if I'm right, and they are one, two, they are five points, six points behind. Fourth place Manchester City. The, okay. 66. They have a game in hand but even so. Okay. Um you know Manchester United, okay, they are in position. They'll be very tired. They have played uh, Manchester United have played a total of over 58 games this season. Okay. Let me so, just make you a short translation. Okay. We hebben het even over de, uh, Manchester United tegen Arsenal. Arsenal moet absoluut winnen om de mogelijkheden te houden om in de cup te, te, te gaan spelen. Het wordt een, uh, een zeer spannende wedstrijd. Uh, Manchester, ja, ze staan goed geboekt, maar ze hebben dit jaar al uh, 58 wedstrijden gespeeld, dus het, uh, ja, het einde is in zicht, maar het wordt een moeilijke game. We zullen het zien. Er zijn een paar andere games going on. But, uh, I, I noticed that uh, Bournemouth is playing against Stoke, okay? in spite of the fact that Bournemouth was on the 10th place with 41 points. Yeah. It's going to be exciting because Stoke has got uh, 40 points, and Leicester playing Watford, they both have uh, 40 points as well. So it's going to be exciting in the middle. Well, it, it's exciting in some respects, um, but the, the belief is if you get to 40 points, you, you automatically remain within the Premiership for next season. Sure, yeah. Now, Le Leicester and, and Watford have a very funny uh, situation, a very unique situation. Neither of their managers, who are both uh, quite good in good seasons, haven't have no idea if they're playing next season. They have no contracts, have not been renewed. Okay. Uh, Leicester, uh, sorry, uh, Bournemouth have this guy who's probably one of England's youngest um, prodigies as a manager, Eddie Howe. He's d done very well. He's brought the club up in the last couple of years from very low positions in okay. the third division right through. And then we have Stoke, who... Um, Mark Hughes. Now, Mark Hughes would have been a famous player, played with... Uh, uh, Barcelona, Manchester United, uh, was manager of Manchester City okay. for a period. And um, yeah, he, he, he, there was great things expected of Mark Hughes as a manager and he really hasn't fulfilled them. So okay. his position could be a bit dubious as well um, okay. as regards next season. So okay. if there's anything to be said, it's more of a, a, a manager's uh, channels these games rather than the players. You know, I think okay. players to relax. Okay, I'll, I'll make it a short translation again. Yeah, sure, uh, sure. Bournemouth tegen Stoke uh, is 41 punten tegen 40 punten, tiende tegen de twaalfde plaats en Leicester tegen Watford elfde plaats en dertiende plaats ook 40 punten. Dus dat wordt een, een spannend in de middel. Ze zullen ongetwijfeld in deze league uh, blijven spelen, maar Brian meldt dat uh, onder andere de, de, de trainers van deze clubs nog geen contract hebben aangeboden voor het volgend jaar. En terwijl hij ook nog zegt dat Mark Hughes, de manager van Stoke City... van wie iedereen zo ontzettend veel verwachtte... eigenlijk niet helemaal aan de, aan de verwachtingen voldoet. Dus Joch, we moeten het afwachten. Vertel eens even tegen Jos dat we hier een championship toekomst hebben zitten. I, I, I started the conversation with him. En yeah. uh, Brian is going to look... If for, he, for if a, for he could find a, plane for a yeah. place for him. So it's And probably going to be Who's awesome. getting the money, you or Brian? I beg your pardon? <laughs> who's getting the money, you or Brian? Uh, Brian, what do you think? We, we, we can uh, share it. We, we can share it? Okay, no problem. <laughs> <laughs> you have to share it with the coach too, uh, Brian. <laughs> the coach wants you know, to have his you know, part you know, as well. There's, there's plenty of us in football, you know, but it'll be a bit for everyone. <laughs> okay. <laughs> hey, Brian, thanks very much. Huh? Okay gentlemen, uh, the big game I suppose is, is yep. as we say, Arsenal Chelsea. Just yep. the last bit of news uh, Ronald Koeman has confirmed yep. he will remain at Everton for three years yep. and there's a big investment by Manchester City yep. in Breda Yeah, yeah. In next year. Yeah. we're going to have a new uh, well, an old club revamped and who will be um, yes, it could be interesting. Vecchio yeah, they... of course won the cup uh, with all the Chelsea players so it's What would you call it? Yeah, well, uh, Guardiola is mentioning that he wants to, uh, that he wants to have uh, a trainings complex, which is even bigger right. than the two of Ajax, um, yeah, and yeah, um, yeah. even bigger than, uh, than Papendal, which is financed by the Russians. So we yeah, just got to wait and see. I don't know. It's, it's all got it's, to be... A, Part of the City Football Group then. Thanks, Brian. Yeah, Oké, okay, gentlemen, enjoy your day. Thank you very much. Uh, Oké, okay. thank you, Brian. <laughs> <laughs> okay, see you again. Eh? Cheers. Thanks a lot. <laughs> Een team van tien man van Manchester City werkt al maanden aan de intensieve uitbouw van de samenwerking met NAC, waar veel yeah. jonge spelers worden gestald. Andersom reist technisch directeur Hans Smulders... bijna tien keer per jaar naar Manchester voor besprekingen. Het samenwerkingsmodel lijkt veel op dat uh, wat Chelsea heeft samen met Vitesse. Nou, dat gaat dus een uh, leuke toekomst worden daar in Breda. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Ja. ja. Oké. Okay. We gaan even naar muziek luisteren, want daar zijn we ook voor hè, als watertourensport. Nou, nou, dus het watertourensport. Volgens mij zitten er allemaal kampioenen hier, dus dat nummer dat past precies. Dankjewel ja. Jos voor je verhaal met Brian. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Time after time. I've done my sentence. But committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my share Het blijven kampioenen hier in de studio vanmorgen bij ZFM Zandvoort... Uh, tot 1 uh, uur, zelfs tot 2 uur geloof ik. Hely, ja, dat het, uh, denk ik wel. Ja. Nou, we gaan kijken. Nou. Uh, trouwens, dat volgende uur wordt ook heel interessant... want dan hebben we toch een 12-jarige jongen die met een wereldverhaal komt... dat heel Zandvoort moet horen. Dat is echt heel interessant. Maar over kampioenen gesproken... het is natuurlijk zo dat de mannen die hier aan tafel zitten... nog steeds Nederlands kampioen zijn. En dat uh, willen ze herhalen, Matthijs. We spelen nog twee competitiewedstrijden. Uh, vijf uh, na competitie en dan uh, staan we weer met een schaal -handy. Dus Ik vond het trouwens opmerkelijk, die schaal heeft uh, een paar maanden in het clubhuis gehangen, maar die is weg, waar is dat ding? Ja, bij Bart op zijn kamer, dus, uh, die, die vond hem zo mooi, dus die, uh, die heb ik gewoon thuis. Nou, daar geloof ik helemaal niet van. Bestuurskamer hennie. Ja, ja, maar daar moet wel een stukje wild achter, dat zeggen we al nou het hele jaar. Dat kan jij toch wel verzorgen als teambegeleider? Uh, Tuurlijk. Tot goed. Ja, laat het dan mooi zijn. Want het moet één hangen. De twee toch? Zeg je? Ja, daar gaan we voor natuurlijk. Hè? Dus Wat uh... leuk is, is dat de uh, uh, Bequik dezelfde ploeg als vorig jaar uh, er weer bij is. Ja, de opzet is een beetje hetzelfde als vorig jaar. Er zijn elf kampioenen. Even kijken, zeg ik dat goed? Vier pools. Mm -hmm. Drie pools van drie uh, verenigingen. Eén pool van twee verenigingen. Wij zitten in pool C. Dus dat wil zeggen de kampioen van Zondag West 1. Samen met de kampioen van Zondag Noord en de Zondag Oost. Nou, uh, wij zijn bekend. Uh, Noord is bekend, dus Bikwik, Be Groningen. En de andere komt, uh, dat wordt Kwik 20 uit Oldenzaal. Of HSC 21 uh, uit Haaksbergen. Die uh, moeten allebei nog twee wedstrijden. En het verschil is volgens mij drie punten. Dus het kan nog, uh, ja, het wordt één van de twee. Dus wij beginnen met een uitwedstrijd 21 mei tegen Bikwik. Uh, mochten we die winnen of gelijk spelen, dan spelen we op 28 mei thuis. Tegen Kwik of uh, HSC dus. Uh -huh. Nou, dat, dat is dus de pool, uh, poolfase zeg maar. Dan gaan we door voor de halve finale. Dat is uit en thuis. Maar wacht even, want je ja. kan natuurlijk ook een wedstrijd verliezen. Dat kan, En dan dat moet kan. je naar een andere dag dan de zondag. Ja, sorry, dan moeten we op 25 mei. Dat is volgens mij de, ja, die donderdag, hè? Ja, met Hemelvaart. Mm -hmm. ja. Dus mochten we verliezen in Groningen, spelen we op uh, Hemelvaartse spelen we thuis. Nou ja, vorig jaar was het een makkie. Waarom dit jaar dan niet, hè? Je... Ja, ja, vorig jaar was het natuurlijk een beetje veredeld. Uh, A1-team volgens mij, de B-Quick. Mm -hmm. uh, dan hadden we meteen een... Uh, Team teamweekend van gemaakt, was ontzettend leuk. speelden we zondag weer terug Kwik. Uh, maar ja, daar wonnen we uiteindelijk met 0-4, dus dat was uh, vrij eenvoudig. Nou. Vorig jaar deden jullie dat met bussen. Klopt, oh, nou oh. AZ ging met 184 bussen naar de Kuip. Uh, en wij gaan met één bus naar Groningen. Dus, uh, <laughs> ja. En we maken er weer een weekend van, toch? Uh, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Oh. Nou, Vinds, wordt, uh, je, je hebt gelijk, ik zeg steeds Vincent, <laughs> maar het is Vins. Ja, mijn excuses daarvoor, hoor. Eén nee probleem, hè. Maar dat was leuk, hè, jaar. Ja, ja vorig jaar was geweldig, man. Een uh, heel weekend in Groningen. Gingen we op vrijdagmiddag erheen. Eigen vervoer. Dan uh, met z'n allen stappen. En de volgende dag uh, samen Champions League finale kijken... in het uh, cafeetje wat daar uh, aan het hotel zat. Voor slapen. En de volgende dag uh, knallen tegen Bikwik. Ah, mooie herinnering aan. Ja. Waarom niet dit jaar? Ja, ja. nee, dat wordt gewoon herhaald, toch? We zijn er maar ja, bezig, Vins. Dus. Wordt haal, toch herhaald? Eerst, eerst de treffers uit Vins. Hè? Ja. Nee. Ja. Van wedstrijd naar wedstrijd leven ah, dus, Ja, sta je morgen het eerste? Ik zit in ieder geval bij de selectie, ja. Dat mm, is toch leuk, hè? Ja, tuurlijk. We spelen om zes uur, dus de, ik ben wel even onder de pannen. Ja, en je komt ook laat thuis. Want dat ja, is een end, man, ik kan meteen uh, <laughs> gaan slapen. <laughs> dat is zo natuurlijk. En dan, uh, jij moet ook nog spelen, Jeroen, hè? Wij. Ja. Nou, jou, jouw team. Jazeker. Ja, zeker. ja uh, wij moeten naar Bussum. Ja, SDO. SDO, ja. Wat staan die? Uh, middenmoot, volgens mij. Dus uh, maar uh, ik vind gewoon dat we deze twee wedstrijden met goed succes moeten afleggen. Uh, ja, Ilias zit naast je, die ogen vonken alweer hoor. Hij heeft er zin in hè. Ja. Ja, en ik misschien wel een heel leuk plekje voor hem in gedachten morgen. Ja, vertel. Ja, uh, sorry ja, het is natuurlijk, uh, ik bedoel zondag. Zondag, stond. ja, uh, dat maakt niet uit. Ja, die dagen die zijn helemaal maar, maar, zoek met wat, wat al die dagen. Wat zijn je plannen dan? Wat mijn plannen zijn? Met hem? Bankje. Nou, uh, ja, ot, ot bankje ja. Dat het zomaar, kunnen, zomaar zou kunnen zijn, omdat we geen spelers hebben, dat die voorin geposteerd wordt. Aan, rechte aan de rechterkant de dat kan hij namelijk ook. Ja, dan uh, heb je straks een probleem, want dan heeft hij er drie of vier ingelegd Lekker. Ja. Hebben we dat ook weer ontdekt. <laughs> <laughs> spelers moeten meerdere posities kunnen spelen. Je moet op alle posities En dat, posities dat kan spelen. in ons elftal dus ook, met alle spelers. Ja, dat is, uh, dus dat is echt leuk. leuk. Ze kunnen overal spelen. Ja. Ja, maar dat is geen feestopstelling hoor. Dat is meer omdat we maar twee wissels hebben zondag. Uh, nou ja, en, dan, en dat we dan moeten roeien met de riemen die we hebben op dat moment. Maar er zit nog genoeg kwaliteit in. Oh ja. Dus, en voor hem leuk als het zou uh, gebeuren. Er is nog geen uh, wedstrijd 1 tegen 2 geweest, hè? komt hij? Nee, nog? maar die gaat er ook nooit komen hoor. Nee. Nou, dat vind ik wel jammer. Ik heb een paar keer gedacht uh, tijdens het trainen: waarom gaan we nu niet uh, oefenen 1 ja. tegen 2. Dat had in, die, uh, in dat opzicht had het gekund. Maar nu gaan we het niet meer doen. Nee, dat vind ik echt zonde. Waarom ja. ben je bang voor blessures? Of? Nee, ik ben helemaal nergens nee, bang nee. voor. Maar, nee. Uh, nee, joh, maar als, we, als, als we een wedstrijd onderling zouden spelen, zou ik het door elkaar heen mixen. Dan zou ik uh, de voorhoede bij uh, de belofte zetten ja. uh, en omdraaien. En, snap ja. je, zo'n combi maken. Uh -huh. Maar ja, dat is het. Het zijn twee uh, gescheiden groepen. Dus, uh, van, uh, en, en, het, en het eerste heeft, heel, uh, hele, die heeft een hele grote groep. ja, ja En, uh, en wij, wij hebben op zich ook een grote groep met wat blessures. Maar wat je al zei, dat zijn in totaal acht, dat waren 48 uh, spelers. Dat is veel. Ja, dat is heel veel. Ilias, misschien rechtsvoor? Ja, klopt. Dat kan en? ook. En? Ja, vind ik een mooie positie. Hoeveel goals <coughs> kan je maken? Uh, ik ga voor de heetrek dus. Ja, <laughs> nou ja, dat, dat is, als dat zo is, mag je vrijdag weer terugkomen hier om erover te vertellen. Ja, deal. Hoe is dat in Zandvoort? Je speelt voor HFC, dat hebben Brian en Roy. Of, uh, uh, Nigel. Nigel en Jeffrey en, en Roy hebben dat natuurlijk ook. Word je, word je daarop aangesproken? Uh, op training worden af en toe wel opmerkingen gemaakt van haai of zo. Of uh, ja, visvreet of noem maar op. Echt waar? Ja, maar ja. grappig. Maar niet door je coach, hè? Nee nee. nee, nee. Nee, maar ik bedoel, de Zandvoortse bevolking spreekt hier aan. Waarom speel je niet bij ons? Uh... Het niveau vind ik een beetje te laag. Derde klasse, ja. Ik vind dat ik hoger kan voetballen. Nou, ja, dat doe je ook. Dus. Maar zijn er mensen die daarover praten? Die zeggen van, kom nou alsjeblieft naar de club? Of dat ja, niet? ik ben wel gevraagd, vorig seizoen ook al. Maar ik wil eerst kijken wat mijn kansen zijn bij HFC. En ik sluit de aankomend seizoen aan bij het eerste helft al. Ga ik kijken wat er gaat gebeuren. Hoe oud ben je? Ik ben 19, ik hoor woensdag 20. Gaan we dat samen vieren? Of Hoe zit dat? Ja, ik, moet, uh, nee, ik moet niet werken. Ik heb examens, dus wat uh, leren? Uh, uh, okay. Bierie's. He? Nee, nee. De bieries. Hij, werkt, nee hij werkt in dat een. En weet ik van... wel. Ilias werkt in een van de beste plekken in Zandvoort. Oh. Ja. Ik mag het niet zeggen, maar... Hij mag wel. Ja, jij mag Is er wel. een lama? Zieso Launs is een Nee, soort... dat moet niet. Oh, sorry hoor. Nee. Oh, oh, dat mag niet. Nee. Nou, boete. Nou, ja. <laughs> Doe koet. Nee, dat, ze weten dat die jarig is woensdag. Ze, ze laten het wel lopen. Oh, mooi. Bevrijd, dus. ja. Wat heb je voor muziek? Dus ja, uh... we, we hebben het hier in Watertorensport vanmorgen. Uh, over kampioenen, over de toekomst van de kampioenen. En we hebben ook een nummer uh, wat uh, Future Islands gaat zingen voor ons. De toekomstige eilanden van succes in de voetbal. Seasons, waiting for you. Zo enorm snel voorbij gaat luisteren. We hebben nog maar een minuutje of vier. in het, uh, het tweede uur van Waterport, Sport. Daar komt het Niels alweer voorbij. Dus uh, Henny, uh, de, uh, de laatste paar minuten van uh, dit uur. Ik uh, zat net te praten over een filmpje dat ik op Facebook heb staan. Dat is namelijk uh, de samenvatting van de wedstrijd van Ajax tegen uh, die Fransen. van afgelopen uh, woensdag. En dat is dan op muziek gezet van uh, Formidable. En daar is Frans commentaar bij. Maar ik zou je vertellen, Nederlandse commentatoren die zijn minder enthousiast dan de Franse commentatoren over de Nederlandse doelpunten. Ongelooflijk, zoek het op, jongens, op je, op je telefoon. Het is de moeite waard. Formidabele Ajax met Frans commentaar. Die man die gaat helemaal door zijn dak heen, joh. Vet. Catron, Catron, Catron, zegt hij wel tien keer aan het eind van het <laughs> stukje. Echt ongelooflijk. Fantastisch. Nee, nee, ze waren helemaal vol bewondering, jongen. Maar net door de microfoon praten, is jullie antwoord. Hij geen, was he helemaal ik? vol bewondering. Echt, nee, nee, nee, het was echt fantastisch. Oké, okay, jongens, uh, het tweede uur van de Watertoren Sport zit er bijna op. Ik wil jullie nu alvast, als jullie weg moeten, door wat voor reden dan ook, enorm bedanken voor jullie medewerking. Heel veel succes, Jeroen, met je laatste twee competitiewedstrijden. En straks de strijd om het Nederlands kampioenschap. Dat geldt ook voor jou, Vins. En, en voor jou, Elias En voor jou, Matthijs. En voor jou, Bart. Want het is één grote familie. Het spijt me voor Zandvoort, maar het is helaas vaak aandacht voor Zandvoort, voor uh, HFC. Maar er zitten heel veel Zandvoortse ingangen in, dus daarom doen we het gewoon. Moet ook kunnen. Hartelijk dank voor het luisteren naar het tweede uur. Straks in het de derde uur, gepresenteerd door Irene de Jager, een heel bijzondere gast. Ik wil het even kort herhalen. Ik was gisteren op de herdenking voor de Joodse slachtoffers in Zandvoort. Dat is uh, daar op de plek waar de synagoge heeft gestaan voor 18 jaar. Gaai is het woord 18 uh, in het Hebreeuws. Die synagoge is het niet meer, maar de mensen staan dan op die hoek daar, bij dat monument. En daar sprak een jongen van 12 jaar, en die komt zo dadelijk in het uh, derde uur aan bod. En die gaat het verhaal vertellen wat hij gisteren aan 200 mensen vertelde, want wij vinden dat heel Zandvoort dat moet horen. Jullie verhaal was prachtig, enorm bedankt, heel veel succes de komende tijd. En we gaan naar muziek.